Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. En we zijn weer terug in het programma Goedemorgen Zandvoort van 8 januari 2011. In dit uur, dit tweede uur, uh, praten we straks met And Astrid van der Veld en Jerry Kramer over de motie. Parkeren Louis Davids-Carré. En Pieter, wat hebben we dan om vijf voor half twaalf? Ja, we gaan een heleboel weer doen... Uh... Benno Veugen, de mede-presentator. We zitten trouwens in Hotel Hoogland, waar de koffie nog steeds rijkelijk wordt geschonken door Don de Greber. De redactie, Yvonne Roosendaal en aan de knoppen Pascal van der Beek. Wij gaan om, uh, na Astrid en na Jerry Kramer gaan we praten met dominee Verwijs. De dominee complot. Uh, de, de dominee over de thaisé-diensten, want de kerken lopen leeg en de thaisé-diensten lopen vol. Ja. 30.000 mensen in Ahoy. Hoe komt dat? Dat willen we weten. Uh, dat precies. Ja. Hebben de kerken weer een toekomst of niet? Ja, nou ja. dat weer niet denk ik. Maar goed, nou. dat hoor ik graag voor de dominee. We wachten af en we besluiten het programma met een gesprek met Peter Tromp over zijn concert van het mannenkoor en het vrouwenkoor En met Toos over de klassieke concerts in het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de kerk morgen om drie uur. Uh, het wordt weer een leuk programma. En het eerste uur was al geslaagd. En het tweede uur wordt zeker geslaagd. Dan, maar kijk eerst dat. een muziekje. Eerst een muziekje. Fatal attraction is where I'm at There's no escaping me I just wanna Morgen Zandvoort van 8 januari. We gaan met het eerste onderwerp beginnen. Je, hou maar op Pieter. Je, Pieter, jou is er nog niet zo gewend om met koptelefoons te nee, werken. Nee, verschrikkelijk. <laughs> uh, maar dat, uh, dat moest toch wel een beetje gebeuren van hoofdtechniek. Goed, Astrid van der Veld, welkom in goedemorgen, uh, in goedemorgen. Zandvoort en Jerry Kramer van de VVD. En uh, Astrid is van uh, GBZ. GBZ, ja Zandvoort. natuurlijk. Dan Zegt moeten we er even... Bij. Uh, wethouder Zandbergen die laat zich verontschuldigen voor uh, dit ontwerp. Die hadden wij natuurlijk gevraagd in het uh, kader van hoor en wederhoor. Uh, maar die had andere verplichtingen. Zodoende voor iedereen duidelijk dat hij niet, waarom hij niet aanwezig is. Pieter. Waar, ga, waar gaat het over? Ja. Het gaat over natuurlijk het parkeren in Zandvoort. Daar is uh, een uitgebreid over gepraat in de afgelopen maanden. Uh, langzamerhand begrijp ik dat de Zandvoorters uh, wel begrepen hebben waar het precies over gaat wat wel mag en wat niet mag en hoe dat allemaal uh, gedaan moet worden. Maar er is een deelprobleem en dat is een Louis Davids carré, uh, met name de mensen die daar nu gaan wonen. En die, uh, die krijgen geen vergunningen of één vergunning, Astrid, vertel dat eens precies. Want jij hebt ja. daar een, uh, een amendement over ingediend. Ja. Wat houdt dat precies in? De laatste raadsvergadering is er een... Uh... ...een stuk vastgesteld waarin in ene zomaar binnen kwam wandelen dat bewoners in het Louis-Davidskeré niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Nou, ten eerste hoort het daar niet thuis. Het, het staat contra op datgene wat we aangenomen als beleidsplan. Dus het, het hoort een reglement, hoort een uitwerking van een beleidsplan te zijn. Dus toen dacht ik, hé, hey, hier zit iets raars. <coughs> ik vind dit niet kloppen. Iemand die in het Louis-Davidskeré woont, die wordt op die manier dus eigenlijk verplicht. Om maar één auto te hebben, want die andere auto kunnen ze nergens kwijt. Even, even de duidelijkheid, op het moment dat je daar woont, krijg je één plaats toegewezen. Die moet je zonder meer betalen, ook al heb je geen auto. Ook al heb je geen auto, 100 euro, moet je afnemen. Dus dat, 100 euro per jaar. Maar dat jaar. is natuurlijk iets tussen de Kei en de bewoners. En ja, daar kunnen wij natuurlijk heel weinig mee doen. Dat, dat is de eis die de Kei stelt. Maar een bezoekerskaart krijgt hij dus niet? Bezoekerskaarten worden wel toegewezen. Maar, okay. maar even voor alle duidelijkheid, want ik, kom, ik woon niet in Zandvoort, en, maar ik wilde misschien wel gaan wonen. Want dat, ik, dat is een heel ander verhaal. Heb je een auto? Ja, ik heb een hele... Heb je er twee? Nee, ik heb een oh, grote auto. Oh, <laughs> maar er is een ondergronds parkeergarage, toch? Ja. En ik heb begrepen dat de bewoners, die moeten ondergronds parkeren en daarom krijgen ze geen parkeervergunning. Heb ik het goed begrepen? Ja, dat okay. klopt. Maar dat is in de tijd een afspraak geweest binnen het college. ja. En uh, ja, toen was er natuurlijk nog geen spra sprake van een parkeerbeleid. Geldend voor heel Zandvoort. Nee. Het gezond Nieuw Noord en Bentveld voorlopig. Maar ja, daar zit natuurlijk de angel wat mij betreft. Nog even een verduidelijking. Dat betekent dat de bewoner, en Louis Daamskeré, die heeft een vergunning om te parkeren met één auto in die garage. Nee, geen vergunning. Die heeft gewoon alleen een maar plek. een parkeerplek. Maar ja. die mag met zijn auto dus dan niet ergens anders parkeren. Nee, want klopt. dat is nu wel, uh, ik krijg een parkeervergunning. ...voor één auto en ik mag overal in zon parkeren met mijn ja, auto. Goed. Maar als je dus geen, niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning... ...zoals zoveel mensen dat zullen hebben straks... ...want als je beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein... ...wat we dan poep noemen. Poep? Ja, poet. ik wil geen afkortingen. Geen, geen afkortingen. Maar, maar dan dan heb nog wel een koptelefoon op. Dat is toch wel heel ernstig. Nogmaals Astrid, uh, ik mag overal parkeren met mijn auto. Ja. De hele dag door. Behalve aan de meter, hè? daar moet je ook gewoon... Betalen. Precies, fiscaal parkeren. Ja. Maar de mensen van louis Daans krijgen die vergunning niet, dus die mogen niet ergens anders parkeren. In zoverre, als ze dus een bezoekerskaart aanvragen, maximaal twee per woning, dan kunnen ze dat natuurlijk wel doen, maar dan maximaal drie uur. Ja, ja. Dat is niet helemaal eerlijk. Nee, Nog dat is helemaal op. niet eerlijk. Ik draai het om. Nu heb je daar een amendement voor ingediend. Ja. Is dat gesteund? Uh, dat is alleen door GroenLinks gesteund, helaas. Hoe komt dat? Ik, uh, ik zou het niet weten. Ik, ik denk dat uh, de collegepartijen gedacht hebben van het college in deze. Uh, ik heb Jerry toen ook benaderd. En Jerry had toen ook zoiets van, ja dat is niet, niet wat, wat reëel is. Want we willen één parkeerbeleid voor heel Zandvoort. En dan moet je dus iedereen gelijkstellen. Maar binnen de VVD is daarover gesproken. En uh, nou ja, de VVD heeft dus anders besloten. Ik kijk naar Jerry. Heb jij daar een antwoord op? Ja, uh, Pieter dat heb ik. Ten eerste zijn er twee documenten waar het in deze vergadering om ging. Dat waren de voorstellen, zeg maar de uitwerking van het beleidsplan. En waar Astrid nu over praat, is eigenlijk het beleidsplan. Dus zij had een abonnement eigenlijk op het verkeerde stuk. Nou, loopt het wel met elkaar? Is dat verweven? Alleen ja, ik zeg als je dat, we hebben het beleidsstuk vastgesteld. Als je dat dan de week daarna weer gaat aanpassen, ja, dat is, dat is niet goed. En daarbij komt ook dat zeg maar wat. wat de grootste overweging was is dat mensen die nu in het louis Davidskade komen wonen, echt de keuze hebben gehad. En dat ook van tevoren wisten, als ze daar gaan wonen, dat ze alleen in de parkeergarage mogen parkeren. Dat was bekend. Ja, ja, ik wil toch even reageren. Het was wel degelijk een amendement op het juiste stuk. Want die uitwerking, het reglement, zou dus het beleidsplan moeten volgen. En in het beleidsplan staat nergens dat bewoners van het louis Davidskade niet in aanmerking komen voor parkeervergunningen. Dus het was wel degelijk op het juiste stuk hoor. Dat even voor correctie. Maar uh, ja, nou, wat jij nu zegt, dat staat eigenlijk haaks op wat je zelf steeds geroepen hebt. We willen een beleid voor heel Zandvoort, voor iedereen gelijk. En dat is het dus niet. Als je dat reglement nu... Nou, dat is aangenomen, maar dat betekent dus inderdaad dat het niet gelijk is. Nee, maar in ieder geval de bewoners... ...hebben een parkeerplek in het louis waar ze voor betalen. Ja, 100 Alleen, euro per maand. 100 euro per maand. Per maand. Per maand. Dat is fors, en, en, en overige zandvoorters die dus geen eigen parkeergelegenheid hebben... ...die kunnen voor 80 euro per jaar een, een, een, een vergunning krijgen. Ja, ik, ik om daar te parkeren? Om te parkeren. Kijk... Het argument van de wethouder was ook van ja, uh, het heeft ook met financiële zaken te maken, want anders krijgt de exploitatie van de parkeergarage niet rond. Dat is natuurlijk een non-argument, want ze zijn verplicht om die plek af te nemen. Dus dat geld komt toch wel binnen. Het is alleen, het gaat om de tweede auto of derde auto. En of het parkeren in de rest van parkeren in de omgeving van je woning. Ik krijg straks de situatie, de Koningsstraat wordt natuurlijk ook dadelijk gebouwd. Hè, waar nu de rug en rugwoningen staan. Dat mensen in de nieuwbouw moeten parkeren in de parkeergarage en maar één auto mogen hebben. En mensen aan de overkant, die er dus al jaren wonen, die mogen vier, vijf auto's hebben. En krijgen, ja. voor, elk krijgen voor elke auto een vergunning? Krijgen voor elke auto een vergunning. Ja, er zitten zeker ongelijkheden in, Jerry Kramer. Maar wij hebben zo gezegd ook. Het feit dat met die parkeerde plekken op eigen terrein, wanneer iemand dat heeft, krijgt hij voor zijn eerste auto geen vergunning. Is hij verplicht zijn auto op dat eigen terrein neer te zetten of afstand te doen van zijn uitwegvergunning. Nu geldt voor het zeg maar, Louis-Daviskeré precies hetzelfde. Deze mensen hebben dus een eigen een parkeergelegenheid, dus moeten daar hun auto neerzetten. Helemaal waar? Ja, jawel, Voor de maar... eerste auto, maar de tweede en verdere auto, ja, daar best... kunnen ze dus nergens ja, mee ik naar toe. ga een, ja, Niet zo materialistisch, ik ga uit dat je één auto hebt. Uh, op het moment dat je die één auto in die parkeergarage zet en je gaat naar Nieuw-Noord om boodschappen te doen, uh, dan moeten ze het betalen. Of... Nee, want je hebt nee, alleen maar iedereen, iedereen in Zandvoort, iedere Zandvoorter heeft de... Mogelijkheid om overal te parkeren? Om overal te parkeren met een bezoekerskaart. Dan mag je drie uur door het hele dorp staan, behalve dan de fiscale gebieden. Dus dat zijn dan zeg maar het centrum en de boulevards. Daar moet gewoon iedereen betalen. Ook dus je bent in dan mogelijk... eigenlijk bezoeker in je eigen woonplaats? Ja, goed, net zoals het nu is. Als je op de krog boodschappen gaat doen en je parkeert ja, je daar je auto, betalen. moet je betalen. Aan ja, betaal. daar moet je betalen. Maar goed, als je familie hebt in een wijk waar uh, de vergunning geldt, dan moet je je eigen bezoekerskaart meenemen. Dan heb je gewoon een bezoekerskaart voor je bezoekers. Tussen of je probleem... gebruikt je eigen bezoekerskaart. Het probleem is eigenlijk tussen de tweede auto, of eventueel meer, dat je daar geen uh, vergunning verkrijgt, alleen maar een bezoekersvergunning. Oftewel nee, ja, die tweede uh, auto die moet je ergens neerzetten waar uh, de regeling nog niet is, zoals in Nieuw-Noord of in Bentveld. Een Bentveld. Of je koopt een abonnement op een van de parkeerterreinen voor 150 euro, zeg ik dat goed, Jerry, per jaar? Nee, er is gewoon de mogelijkheid. een mogelijkheid. Beetje... In de parkeergarages zijn we uitgegaan van een aantal parkeerplekken per woning. Nou, voor de sociale huurwoningen zal dat een lager getal zijn. Maar voor de, ja, de woningen die er hierna worden, in de volgende fase worden gebouwd, heeft men ook de mogelijkheid om nog een parkeerplek af te nemen. Alleen ja goed, je weet van tevoren als je een woning daar koopt. En dat zal ook in de toekomst zijn met nieuwbouwprojecten in Zandvoort. Dan weet je dat je je auto ondergrond moet doen. Dat is ook een keuze van de raad geweest. Anders gaan we die parkeergarage niet bouwen. Nee, nee maar even concreet. Betekent met de tweede auto hebben de bewoners van louis Davidskerre een probleem? Nee, dan kunnen nee. zij ook gewoon een parkeerplek huren in de parkeergarage. Die dan wel een ander andere prijskaartje aan zal hangen, is verteld. Zo'n beetje 140 euro zou marktconform zijn. Per maand? Per maand. Ja, maar goed, dat was al bekend. Kijk, dat, de kei rekent 100 euro. Maar die nemen 40 euro voor een eigen rekening. Maar de bewoners zeg maar, die in de volgende fases komen. die betalen iets van 140 euro voor een zwerfplek in de parkeergarage. Dat betekent wel dat je gewoon een parkeerplek hebt. maar geen vaste parkeerplek. Ja. Is er overigens wel een sprinklerinstallatie in een parkeergarage? <laughs> er komt geen sprinklerinstallatie in een parkeergarage. Maar het schijnt Deze wel brand brandveilig te zijn. Deze parkeergarage voldoet gewoon aan alle eisen. Ja, Kijk, zeker. wanneer we een sprinklerinstallatie zullen nemen, zo, ja, dan hangt daar gewoon weer een prijskaartje aan. Ja, dat is een afweging die je maakt. Nee, er zijn parkeergarages die nu nog wel eens in de brand schieten. Dat, uh... Ja, inderdaad. <laughs> maar dan gaan we toch niet vanuit hier in zand, hoor. Nee, ja, we hebben een goede brandweer vanuit. Ja, inderdaad. Um, Parkeren verder, uh, Astrid, jij trok net een benauwd gezicht toen ik zei dat het duidelijk was in de Zandvoorters. Ja, klopt. Ja, ik, ik merk toch dat het niet helemaal duidelijk is. Als ik zie hoe vaak ik aangesproken word van vertel me nou eens, hoe zit het nou? En ja, dan merk ik dus van het is nog niet echt duidelijk. Maar dat komt heus wel. Ik bedoel, ik ben tegen dit plan geweest. Ik heb me nu bij neergelegd, dit plan is dus aangenomen door de raad. En ja, dan zal ik er alles aan doen om... om ...om mee te werken aan de juiste invulling daarvan. En zo Bedoel, wordt het ook de in De meerderheid democratie. heeft besloten en ja, uh, daartegen vechten heeft dus geen enkele zin. Ik heb alleen zoiets, ja, het zal blijken hoe dat zal gaan werken in de toekomst. Uh, hoe geldt het nu met aanhangwagens en caravans en dergelijke die nu uh, op de openbare straat staan? Uh, krijgen die ook vergunningen of geen vergunningen? Ik kijk naar Jerry. Ja, Pieter, ik ga dezelfde vraag aan jou stellen. Ik, uh, Jij weet het niet. Ja, dat, dat zijn dat details, we laten we daar vijf. gewoon niet ja. over gaan. Uh. Maar dat weet je niet. Nee, ik zou daar geen antwoord op kunnen okay. geven. Ik weet maar dat, uh, wordt dat niet in meegenomen 2013, in, in zo'n plan? In, zo in 2013 het wordt het, uh, wordt het uh, plan ingevoerd. Dus ze hebben nog twee jaar de tijd om zeg maar, ook op dit soort onderwerpen uh, ja, een, uh, ja, met beleid te komen. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die een leaseauto hebben of die een auto van de zaak hebben, af en toe een andere auto. Ja, dus zou je toch met regelingen moeten komen om dat op te lossen. Maar dat zijn echt detail, uh, details Hetzelfde waar ik nu geen... Hetzelfde geldt voor uh, campers. Wat, ja, wat precies. Is, wat is een camper? Ik, ik ken ja. iemand die gebruikt, ja, officieel is dat een camper, maar die gebruikt ze wel als dagelijkse auto. Ga je dan stellen van campers mogen niet meer in de straat, ja, dan moet zo iemand dus heel ver gaan lopen om dagelijks gebruik van haar auto. Ja. Ja, dat zijn dingen die uitgewerkt moeten worden rijden. Net wat jij zegt, daar hebben we gelukkig nog twee jaar de tijd voor. Uh, je zegt twee jaar, maar uh, het wordt, uh, bepaalde delen wordt nu al snel ingevoerd. Ja. Uh, dat gaat in de komende maanden misschien al gebeuren. Als het goed is, bij 1 juli zal het ingevoerd gaan worden voor de Koniningenbuurt en de Oostbuurt. Ja. En dan volgt daarna, in, als het goed is, 1 december meen ik, voor uh, Duinwijk en Oud-Noord. Die wordt erbij getrokken. Nou, daar is het probleem ook dusdanig, dat uh, het noodzakelijk is. Ja. Nou ja, die twee wijken, daar is de nood ook het hoogst op dit moment. En dat heeft natuurlijk te maken met het parkeerbeleid om de wijken heen. Ook oh, oh, nog jammer dat, dat uh, tien jaar geleden niet de beslissing is gemaakt om een parkeergarage daar te bouwen ja. bij een station. Dat, uh, ja, onbegrijpelijk. Ja, daar maar... waren de kosten destijds te hoog voor? Nou, denk ik. Nee, bepaald ja. niet. Maar... Ik kijk er ook zo tegenaan voor volgens mij. Ja, de, de, de wethouder de van de onzin, CDA maar. in die tijd, de heer verstegen die vond het niet noodzakelijk nee. om daar een parkeergarage te bouwen. Maar als je ziet hoeveel parkeerplaatsen daar zijn verdwenen, ja. hè, dus uiteindelijk, ik bedoel dat hele rangeerterrein, ik geloof dat daar iets van 1600 auto's op konden. Ja, ja dat is gewoon uh, natuurlijk hartstikke zonde. Jere, ja. um, je zegt net uh, in 2013, zit je dan nog in de gemeente Zandvoort in de gemeenteraad? Ik, uh, ik, ja, <gif> wat moet ik daarop zeggen? Ik hoop eigenlijk van niet, maar ook weer van wel. Laten voor we de luisteraars ja. even in de duidelijkheid. Jerry Kramer <laughs> staat op de lijst van de uh, professionele statenverkiezingen op 2 maart. En hij is inmiddels weer een plaats gestegen uh, van de 19e naar de 18e plaats. Nou, we mogen er wel van uitgaan dat Jerry Kramer dan in de staten zal komen. En een combinatie met de gemeente, also, dit kan niet hè? Nou, wat zover ik weet is dat de VVD als enige partij uh, in, uh, in, in Noord-Holland daartegen is. Dat je zowel raadslid als statenlid bent. Maar er schijnen bewegingen te zijn die om die uh, regel uh, ja, te laten vervallen. Dus dan is de mogelijkheid dat ik gewoon in zand wordt Dus daarom zeg ik ook, ja, ik hoop van niet. Want dan blijft de regel zoals het is. En anders uh, wel. Maar zou je het, zou je het ambiëren om uh, gemeenteraadslid en statenlid te zijn? Nou ja, goed, ik ben natuurlijk uh, hier uh, voor vier jaar uh, gekomen. Maar ja, zo'n dubbelfunctie dubbel functie, het lijkt me wel heel zwaar. Is, en de, ja, en de, de provincie uh, was een wens van mij. Ja, goed, je komt nu op een positie te staan die toch, ja, zit je net op het randje wel of niet erin. Net op de, de wipkip, ja. En uh, ja, wordt spannend. Hm. Nou, veel succes dan. Dank je wel. Kan je ook bezig gaan houden met het damhertenprobleem? Ja. Ja, nou, Inderdaad. Leuk onderwerp. Eerst, uh, eerste onderwerp. Ja, leuk onderwerp. We weten er alles van nu inmiddels via Bond. Uh, ik kijk even het afgelopen jaar terug, Astrid, uh, Jerry. Uh, politiek gezien, als we dit jaar bekijken uh, de gemeenteraadsverkiezingen, collegevorming en dergelijke. Uh, wat zijn nu de hoogtepunten, dieptepunten van het afgelopen jaar, Astrid? Ja, nou ik vind het dieptepunt het, het aannemen van het parkeerbeleid. Maar dat is een persoonlijke mening. Hoogtepunt. Uh, hoogtepunt, jeetje, ja, ik, ik vind eigenlijk, kijk, we zijn natuurlijk in, in maart gestart, hè, officieel, maar we zijn natuurlijk pas eigenlijk in mei begonnen. Nou, dan heb je een paar maanden, dan ga je natuurlijk het zomerreces alweer in. Ja, echte hoogtepunten, nee, die zijn er nog niet, maar ik denk dat dat, ja, dat komt heus Je hebt wel, wel. een positief gevoel, zoals het nu gaat. Uh, een steeds positiever gevoel. Ik denk dat de raad uh, uh, moeite heeft gehad de raadsleden onderling om elkaar een beetje af te tasten. Om, om, om te kijken van ja, wie is waar, waar sta je. Er zitten natuurlijk ook behoorlijk veel nieuwe raadsleden tussen. Ik denk dat, dat we nu een, een team aan het vormen zijn, wat eigenlijk ook hoort. Ja, want je hoort dus niet een coalitiepartij te zijn of een oppositiepartij. Je moet gewoon de raad zijn. Je doet het met elkaar. Ja. Jerry, wat zijn jouw gevoelens afgelopen jaar? Nou, heel positief. Ja, het is een nieuwe raad met uh, heel veel frisse nieuwe ideeën. Nou, één idee dat is uh, uitgewerkt, dat is het parkeerplan. Ik ben zeer blij mee dat de gemeenteraad na al die jaren eindelijk een keuze heeft gemaakt welke richting het opgaat. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk het hoogtepunt en dieptepunt. Ja, zijn er niet. Ik, uh, ik, vind het echt, uh, ja, ik vind het een stuk beter gaan dan de afgelopen periode. Meer overleg, uh, betere communicatie met elkaar. Uh, ja, dat gaat prima. Nou, er is alleen maar in belang van de Zandvoorters. Ja. Absoluut. We wensen jullie erg veel wijsheid en geluk in het komend jaar toe. Dank u wel. In, in ons allerbelang. Blijf gezond. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En dank voor jullie komst. Goed, dankjewel. We gaan even naar muziek en dan gaan we verder met de dominee, Jacques Verwijs. Ja. Wat, wat, wat is dit? Ja, dit dat is... is uh, geen goede op voor het muziek. Nee, nee, dit is uh, heerlijke muziek. Uh, Jesus Christ, Bread of Life. Dit is een echt Thaisee-nummer. En uh, dat is onder andere uh, ook te horen en zelf te zingen. De eerste vrijdag van elke maand. Uh, in uh, ofwel de protestantse kerk of in de Agatha-kerk. Dat is wisselend. Uh, dat uh, om zeven uur, geloof ik, is het inzingen. En om half acht is dan de Thaisee-dienst. En... Uh, ja, Heerlijke muziek, zelf dit te zingen, maar we zitten hier aan tafel met de familie Verwijs, uh, dominee Verwijs, zijn echtgenoot, en een van de dochters, en die hebben iets bijzonders meegemaakt, niet alleen nu, tussen kerst en nieuwjaar, uh, maar dat doen ze al jaren, thaisee diensten. Ik heb begrepen, Benno, de kerken in Nederland, die lopen een stuk terug, ik wil niet zeggen dat ze leeg zijn, maar elk jaar worden de kerken gesloten, er worden kerken omgebouwd tot kantoor, woning en dergelijke. En dan denk je van, is dit nu de toekomst, dat we geen kerken meer hebben? En dan zie ik opeens een EO-jongerendag, waar duizenden mensen op afkomen. En dan zie ik een Tai c dienst dat lezen we dan in de kranten, misschien op televisie. Ahoy was vol, 30.000 mensen, jongeren, maar ook wat ouderen. Die komen daar een week bij elkaar om een, een ecumenische viering te vieren. En dan denk ik... Er is dus toekomst voor de kerk, want dit gebeurt wel. Hoe kan dit nu zo ontstaan dat een Thaisee-dienst en EO Jongerendag succes hebben en dat de kerken vergrijst en leegloopt? Eh, Dominee Verwijs, u moet hier heel gelukkig mee zijn. Zeker, het is ook een, een boeiend fenomeen dat Thaisee zoveel jongeren trekt. Hè, in De afgelopen weken... Er zijn dan 30.000 geweest, zijn uit heel Europa, hè, er dagenlange reizen voor over hebben om daar naar Rotterdam te komen en met de broeders van de Zee te vieren, maar ook elkaar te ontmoeten. En moeten dan in gastgezinnen ondergebracht in gastgezinnen worden? gastgezinnen ondergebracht. Er zijn zo'n 10.000 gastgezinnen gevonden om al die mensen onder te brengen. En de opzet is juist om mensen elkaar te laten ontmoeten van verschillende talen, landen, culturen, geloven. En dat is denk ik ook wel het... Geheim van Terzee het aandurven om mensen van heel verschillende herkomst met elkaar in contact te brengen. Uh, vooral jongeren, hè, waar ze zich steeds op richten. En zo is het ooit begonnen met Frère Roger, die een um, kleine gemeenschap begon van enkele broeders. Na de oorlog eerst Joodse vluchtelingen opving, later in Frankrijk Duitse krijgsgevangenen. Oh. Duitsers hebben na de oorlog de kerk van Terzee Gebouwd, kerk van het is een plaatsje, Thaisee, he? een plaatsje Thaisee. Een dorpje in de Bourgogne. Ja. En het is van mede van ook protestants katholiek geweest. Engels, Frans. Altijd gericht op verzoening van volken van verschillende kerken. En daar zijn ze, in dat spoor zijn ze altijd weer verder gegaan. En dat blijkt nog steeds aanstekelijk te werken. Het is groeiend. Het is continu groeiend op dit moment. Het is dus Thaizé aanhang om het zo maar te zeggen. Eigenlijk ja, zit er nog steeds, een, nog steeds een groei in. Ik kijk naar je dochter. Want, want jij bent er geweest ja. in Rotterdam. Ja. Al een paar jaar volg je dit hele gebeuren met Thijs. Ja, wat Wat gebeurt er nu in Rotterdam met je? Je komt eraan in Ahoy en daar staan 30.000 jongeren. Uh, ja, die lopen zo rustig aan allemaal naar binnen vanuit de metro. Dus dat uh, is ook nog een uh, heel geregel om 30.000 man in één keer naar Ahoy te krijgen. En uh, nou, daar loop je de zaal in. Er staan allemaal netjes aangewezen mensen met bordjes, met pijltjes en stilte. Dus je wordt zo uh, naar je plek gewezen eigenlijk door uh, allemaal vrijwilligers die daar uh, zelf ook komen. En uh, die een handje helpen. Maar je wordt naar een plek gewezen, wat voor plek bedoel je daarmee? Uh, nou, um, de Nederlandse bijeenkomst, zeg maar tenminste van Nederland en de Scandinavische landen en Duitsland en Engeland. Die was in, de, in het sportpaleis van Ahoy. Dus dat is een enorme zaal met ja. allemaal tribunes aan de zijkant. En uh, nou, dat zit helemaal vol. Dus het ligt er net aan waar er nog een plekje is uh, waar je terechtkomt. En anders ga je gewoon op de grond zitten. Ja. En wat gebeurt er dan? Want het is een hele dag en avond en nachtprogramma. Ja, um, ochtends is er een dienst in de gastkerk. Er zijn allemaal gastkerken die meedoen. En uh, er zitten ongeveer 50 tot 100 mensen per gastkerk. Uh, daar is dan het tc dienst ochtends. En uh, daarna ga je, met elkaar, uh, ga je het over het onderwerp hebben van die ochtend... en met elkaar discussiëren daarover en wat je daar zelf mee doet en mee kan. En uh, smiddags is er dan een, uh, een lunch, tenminste heel simpel hoor, in Ahoy. Dus daar ga je dan met z'n allen heen en daarna is gelijk een, uh, een dienst smiddags. En um, op de middag zelf zijn er allemaal workshops in Rotterdam dit jaar dus. En uh, ook van de burgemeester... En uh, in de moskee was er een rondleiding, dus van alles. En s'avonds is er dan ook weer eten en een dienst en dan is de dag uh, afgelopen. En dan ga je weer naar je gastgezin en dan toe? En dan ga je naar je gastgezin toe. En dat een week lang? Ja. En dat komt uit heel Europa hier naartoe? Ja, zelfs uh, buiten Europa ook. Er waren ook mensen uit Rusland en Amerika. Dus je ziet ook dat uh, eerst kwamen er eigenlijk vooral mensen uit Europa... maar nu komen er dus ook mensen echt uh, uit de andere kant van de wereld uh, daar naartoe. Dus, uh... Maar wat is nou het verschil met Thaizé... en op zondag naar de protestantse kerk of naar de rooms-katholieke kerk te gaan? Want daar komen ze kennelijk niet, de jongeren. Nee, klopt. Hoe komt dat? Wat is het verschil? Het geloof is hetzelfde. Ja, ik denk dat het komt omdat het uh, meer op jongeren gericht is. Je bent ook vrijer, je kan er gewoon zitten tussen al die mensen... En je bent... Dat kan ook in de kerkdienst. Ja klopt, maar je kan gewoon je eigen ding doen. Gewoon uh, zingen of gewoon luisteren. en Het zijn gewoon gebeden en uh, er is ook geen preek. Want je gaat zelf daarna. Dus daarover uh, nadenken en over praten. En ik denk dat dat ook wel het verschil is. Dat je normaal in een kerk hoor je van alles aan, maar zelf doe je daar eigenlijk niks mee. Tenminste dat is aan jezelf, maar het wordt niet georganiseerd dat je daarna nog met mensen erover hebt. En dan helemaal niet met leeftijdsgenoten. Dus, uh... dus de kerken moeten eigenlijk veranderen. Wil je dit uh, fenomeen van terzé in de kerken krijgen? Ja. Maar willen ze dat wel, dominee? Zou je dat wel willen? Een andere vorm van dienst? Ja, het gebeurt al in, in Zandvoort dat we elke eerste vrijdag van de maand een uh, terzé dienst organiseren. Dus... Uh, daar komt ook wel een, een groep mensen op af, maar niet een, een grote groep jongeren. En dat is wel heel moeilijk om dat te starten. Kijk, Tz uh, is natuurlijk de, de plek waar jongeren uit allerlei plaatsen elkaar vinden. Vaak ook uit gemeenten, parochies, waar maar een handjevol jongeren is. Maar is de Tz dienst dan... van Zandvoort uniek voor de regio? Nee, er zijn er veel meer in de, in de regio. Zijn, uh, dus, dus u de regio. moet het hebben van een... Uh, de, de spoeling is een beetje dun. U moet het hebben van de Zandvoortse jongeren. Ja, maar op, op het moment zijn het eerlijk gezegd wat, wat ouderen die het in, in stand houden. Dus gaan houden. En enkele jongeren die daarbij bij aanhaakt. Want jongeren komen ja, er pas op af als er veel jongeren zijn. Dus ja. Dat is ook het succes. Jongeren nou, te, uw dochter uren, is er al. ontmoeten. Ja. Dus waarom zijn jouw vrienden er dan niet bij? Of uh, je kennis? Hè? Waarom, uh, waarom wel zeggen, in Rotterdam en niet in Zandvoort, denk ik dan? Ja, dat is ook een kwestie van uh, meenemen. Een vriendin van mij woont in Rotterdam. Die doet daar een studie. En ik ken haar al heel lang. Zij heeft verder, ze is niet gelovig opgevoed, heeft er verder ook helemaal niks mee. Maar ik heb haar toch meegenomen naar een TC-dienst in Ahoy. En dat vond ze toch wel heel erg mooi, terwijl ze zelf niks met het geloof heeft. Dus hmm. op een of andere manier slaat het ook aan bij jongeren die... Uh, maar ze wil niet naar reeks. een gewone kerkdienst doen? Nee, dat zou ze niet zo snel doen. Alleen vanwege de preek of... Uh... Nee, ik denk de sfeer in TC is gewoon heel mooi. Je zit er met uh, allemaal jongeren... En uh, er is een stilte van ongeveer 10 minuten. Zo. Met 30.000 man. En het dat is, is heel gewoon veel. Doodstil. <laughs> dus dat is ook wel. Onwijs mooi dat je midden in Rotterdam. in een hele drukke stad. Ja. in Ahoy zit. Maar, maar dat natuurlijk... kan toch ook in een kerkdienst. 10 minuten stil. Ja, dat kan. Maar de sfeer is gewoon heel anders. Ja. Met, uh, met de liederen en zo. Je, ja, je bent een soort. Uh, het is een soort mediteren. Ja. Maar dan wel anders, maar toch. Ja, ja, ja dat ik wilde reageren. 10 minuten uh, stil. Dat. Uh... Het zou niet zomaar maar kunnen hoor, in een kerkdienst. Dat red je niet, hè? We hebben het één keer gedaan, maar dan moet je daar de mensen natuurlijk wel heel goed op, op, op voorbereiden. En dit is ook wel iets wat je, wat je leren moet. Ja. Want uh, de meeste jongeren die ook in Rotterdam geweest zijn, waren eerder al in Terzee, in het dorpje Terzee. En daar maak je een weekprogramma mee, waar je echt een week meedoet en daar ja, vanzelf ook zeg maar, tot rust komt. En die stilte gaat leren. Ja. En gaat ook gaat leren waarderen. Maar het is wel een sterk punt het dat het juist in contrast tussen uh, in een, in een hele drukke wereld, een plaats is van, van, van rust, van, van stilte, waar het inderdaad dan nou, bijzonder, hè, met 30.000 mensen, dat het tien minuten lang helemaal stil is. Je wordt alleen maar een beetje gekug en gesnuif. Nou, de airco was duidelijk aanwezig. <laughs> Volgende <laughs> <de laughs> keer moet de airco ook uit. Uh, ja, precies. <laughs> ja. Ja. Maar het, het, is, het is toch hoop voor de toekomst dat zo'n thangé in een stijgende lijn gaat... Want ongetwijfeld zullen daar toch een aantal van uh, het geloof krijgen en zeggen van. Uh, ik, ik ga toch eens naar die kerk toe, naar een kerkdienst. Ja, dat is, dat is zeker. Ik vind dat heel uh, bemoedigend. En het is een. Uh, Interesse in ik ook klein begonnen is met, met een handje vol begonnen. Met, met een hele kleine gemeenschap. En dat is gegroeid, eigenlijk ook tot hun eigen verbazing. Dat er zoveel mensen op afkwamen. Dus het zijn de kleine initiatieven, uh, ook, ook elders in, in kerken die. Uh, toch aanstekelijk uh, werken. En, en het is ook... ecumenisch, alle geloven zitten samen. Dat is ook uh, essentieel. En voor, voor jongeren als het niet ecumenisch is, dan dat is het niet uit te leggen uh, als het verdeeld is in de, de, de traditionele kerken en uh, richtingen. Zitten zit er ook kinderen bij of jeugdigen met islamachtergronden? Uh, ja, er waren in Rotterdam waren er inderdaad uh, islamitische mensen. Die ook dus naar de dienst kwamen en meededen. En er was zelfs dus een moskee die meedeed als gastkerk. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Ja, lijkt uh, me ja. ook wel bijzonder. Om dat eens een keer mee te maken. Ja, toch? zeker. Ja. Ja. En ook dat ze überhaupt meedoen aan... Uh, ja. ja, het is toch christelijk. Geval. Maar waar is het volgend jaar, uh, het grote verzamelpunt? In Berlijn. En ga je daar naartoe? Ja, zeker weten. Ja, ja. <laughs> ja je, je wordt ermee er besmet. Hè. <laughs> ja. Ja, ja. En moeder maar, gaat ook mee? Nee, nee. Iemand moet op de kerk passen. Het is maar, een jongerenontmoeting, dus ouderen is, mogen alleen maar... Oh ja, dat is de waar. de leider van een groep jongeren. Mm -hmm. okay. En, en wat ze richten dus... zich dus steeds op nieuwe, ook op een nieuwe zeg maar, generatie jongeren. Hè. Ze, ze blijven steeds ja. opnieuw de jongeren zoeken. Ja. Dus daarin zit ook wel het avontuurlijke van te zee, dat ze het ook elke keer weer uh, aandurven een andere plaats. Nieuwe contacten. Uh, dominee, als er nu uh, luisteraars zijn die uh, geïnteresseerd zijn, die uh, hebben gezegd van, uh, dit wil ik ook wel eens een keertje meemaken. Wanneer is de eerstvolgende Thijs dienst in Zandvoort? De eerstvolgende is uh, vrijdagavond 4 februari in en... de protestantse kerk. En dat begint om uh, 7 uur met een half uurtje inzingen van de liederen. Dat zingen we met elkaar in. Het is een eenvoudig vierstemmig zingen met elkaar. En wie niet kan zingen wordt vanzelf al meegenomen. En de gebedsviering is van half acht tot acht uh, uur met uh, koffie na. En heeft, heeft u dan ook workshops en dergelijke, zoals uw dochter dat meemaakt? Want... Dat, dat zouden wij wel willen, dat daar om, omheen te, te organiseren. Dus daar willen we wel naartoe werken. Want het interactieve... Niet alleen voor, niet alleen voor jongeren, maar iedereen voor kan komen. alle leeftijden ja. is het voor te ja. open. Maar dat interactieve, dat, dat schijnt dus voor met name de jongeren juist zo aantrekkelijk te zijn. Hè? Ja, maar dat vereist een hele organisatie. En daar zijn broers van TZ heel, heel knap in. En daar maken zij ook... Werk van. Ja, daar zijn ze natuurlijk ook voor vrijgesteld. Dat is hun werk. Maar goed, dat, dat kunt u toch gewoon even overpikken. Dat, die, uh, dat, dat systeem. Dat doe je, dat doe je niet He? zomaar uh, even na. Nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Nee. Wie uh, trouwens, nee, weet er is een, een, een site uh, van uh, groepen hier in de, in, de, in de regio. Er zijn zo'n 21 plaatsen in de provincie Noord-Holland waar uh, zeg maar maandelijks uh, TZ-vieringen worden gehouden. Ja, dat is een site www.terzee-noord-Holland. Even voor de luisteraars, hoe schrijf ik TAIZE? T-A-I-Z-E. Oké. Okay. diensten.nl. Ja, of gewoon www.tz.nl, dan vind je al gauw de site. Oh ja, met dat informatie. kan ook. Natuurlijk. Ja. En noord holland is een aparte site voor deze regio, waar dus ook Zandvoortse informatie te vinden is. Maar ik schrijf het T-A-I-Z-E. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk voor de luisteraars. Uh, het, het is een klein. Uh... Een stukje opgelicht qua duidelijkheid over het ja thuis. zeker ik ben er toch wel erg gelukkig mee en uh, jij ook zie ik ja je gaat ermee mee door ja zeker en je gaat uh, vrienden en vriendinnen meenemen dan ja ga ik uh, zeker proberen ja en misschien komen ze allemaal nog een keertje naar de, de kerken toe ja wie weet hoeven we geen kerken meer te sluiten nee precies dat zou mooi zijn ik wens jullie veel succes en dank voor jullie komst naar uh, hotel Hoogland ja, graag gedaan dank je wel En Peter Tromp aangeschoven aan de presentatietafel. En we maken gelijk al natuurlijk grapjes met Peter over damherten, paté en dergelijke. Wat, die, wat bij hem te krijgen is in de, in de kaaswinkel. Doe het even en... snel binnen hoor, want hij moet weer terug naar de winkel. Nou, ik neem, ik neem gewoon overal tijd voor. Hij heeft toch ja. zijn personeel. Zo is, het. Zo is het. Goed, nou welkom alle twee. Ik vind het Mijn eigenlijk wel, wel heel, heel bijzonder, Pieter, uh, niet dat uh, Toos en Peter aan onze tafel dat zitten. Maar, je wel je wel mee. Maar, maar, maar wel twee concerten van, van jullie. Op hetzelfde ja. moment. Ja, en, ja. Nee, nee, nee, nee, en, nee, nee, nee. Het een om twee uur, het andere om drie uur. En in, in, in, in alle twee in een kerk. Ja. Ja, in twee verschillende kerken. Ook nog. En daartussen, de Krocht, is er ook nog een concert. Dat klopt. Ja, maar dat is iets heel anders. Ja, wat is dat dan? Yes. Jazz. Concert. Oh, jazz. Ja, nou ook ja, leuk. We gaan de, uh, de, om de ruzies te voorkomen tussen ja. Toos en Peter. Oh nee, maar gaan wij maken geen ruzie, Pieter. Laten we, we dat wel even we voorop stellen hoor. Dan gaan, gaan we eerst kort praten met Peter. Oh, ja. heel kort. En dan kunnen heel we, heel, we heel lang praten met Toos. <laughs> Peter, je hebt een concert uh, morgen? Ja. Uh, Wat voor uh, Het nieuwjaarsconcert ja. van het nieuwjaarscomité. Het nieuwjaarscomité is uh, ontsproten een jaar of drie, vier geleden door... Uh, Dat gaat even duren hoor. <laughs> nee. Meneer van der Molen met zijn vrouw. Meneer van der Molen, Willem, is al jarenlang lid van het mannenkoord. We hebben ze vier jaar geleden hier voor de radio ja, gehad. en die hebben dus uh, begin jaren tachtig uh, ook, ook zoiets gehad. Het heeft een jaar of vier geduurd, het nieuwjaarsconcert. Dat is een aantal jaren geleden weer opgepakt. En uh, daar hebben we dus uitvoering nummer vier inmiddels van... Dat gaat morgen plaatsvinden in de Agatha kerk om twee uur. En de toegang daar is gratis. En uh, als item dit jaar hebben we gekozen voor het Nederlandse Lied. Het Nederlandse Lied dat vertolkt gaat worden door het Zandvoortsmannenkoor onder leiding van Wim de Vries. Het Zandvoorts onder leiding van Ed Wertwijn. Daarbij is aanwezig als soliste even kijken uh, onze grote vriend... Theo Wijnen als pianist. En hoe heet die zanger nou? Henk Jansen, natuurlijk, hoe kan ik hem vergeten? En Marijke Mutter van het Vrouwenkoor, die een aantal medlies samen zingen. En Henk Jansen doet ook wat liederen alleen. Je moet dan denken aan liedjes van Opzij, Opzij, Opzij. Maakt plaats, Maakt plaats. Het is een heel leuk programma. heel leuks programma. Wat is hier klassiek aan? Daar hier, hier is niks klassiek aan, maar Peter Tromp is voorzitter van Stichting Classic Concerts. Maar doet daarnaast ook nog wat andere dingen. En af en toe doet hij te veel dingen, wil hij te veel dingen doen zodat je dus dit soort toestanden krijgt. Ik <coughs> zou heel eerlijk zijn in deze. Je hebt ze in slaap Peter. Nou Hij gaat wel diep dat stof zeggen. Hey. Zitten slapen. ze zitten slapen. Maar ik waar, heb zitten slapen. Uh, waar ben jij nu morgen? Ben jij in ik, de katholieke kerk? Nee, of ik ben in voorzitter. De... Ik ben voorzitter van de Stichting Klasse Concerts. Dus je bent het is in de openingskerk. Ik ben in de protestantse kerk. Dus je moet het zonder jouw stem. Doen. En dat heeft slapeloze nachten gekomen. Want ik kon geen keus maken. Natuurlijk. Dat maar begrijp nu je ook natuurlijk. Want ik ben ook een warm lid van het Zandvoudsmarnencorps, natuurlijk. Ja, maar... En, uh, het je, hebt wat de, je hebt de keuze nu gemaakt. Ik heb de keuze gemaakt. Jij gaat morgen naar de Protestantse kerk. Juist. Toos, wat gaan we doen in de Protestantse kerk? Nou, Pieter, dat zal ik je maar vertellen. Was het niet klaar, hoor. Wij <laughs> hebben morgen onze 121ste uitvoering van het kerkpleinconcert. Die is echt vol. Wacht even, wacht even. Hij wacht. heeft Ho. het vierde. Van hem is het het vierde. 121. Het is concerten. het 121ste. Je mag van een getallen gaan niet spreken. Uh. Van Hoeveel duizenden mensen heb jij in mails al met al die concerten Ach, gehad? Nou, ben ik mijn briefje vergeten. Ah, je ah. vergeten? Nee, nee, nee. ben ik een antwoord op Nee, nee, nee, nee. ik weet het niet. De ja. 13.000. 13 bijna 13.000. Heb je in die protestantse kerk gehad? Ja. In tien jaar tijd. Ach, Ach, jaar, acht, acht jaar tijd. Ja. Dat is een gigantisch getal. Geweldig, hè? En ja. ik weet van vorig jaar, toen was die kerk helemaal vol met dat openingsconcert. Ja, ja helemaal word. vol. Ja, ik maar het is toch nog niet zo'n grote kerk? Dat... <laughs> nou, bello! <laughs> Ja, dat is, uh, er Hoeveel kunnen basically... minstens 350 de... mensen al, in 350 man. Ja. Dat is vals. Morgen krijgen je dus wederom het succesnummer, net zoals het afgelopen jaar: uh, Heemstedts de... Philharmonisch Orkest, onder leiding van Dick Verhoef. Ja. En die, uh, die doen het openingsconcert weer van de kerplein En dat, uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Maar dat betekent een heleboel orkestleden die aankomen. 60 man. Dat bedoel ik. Ja, dus het wordt een volle bak weer morgen. Ja. Dat en dat wordt dat, leuk. Uh, ja, wordt heel leuk. Ja, ik verheug me erop. En half drie gaat de kerk open. Half drie gaat de kerk open. Drie uur begint het concert. Precies. Maar je moet dit keer een kaartje kopen. Een kaartje voor vijf euro? Dat is niet. Dat is niet veel. En we hebben de mogelijkheid om een concertabonnement aan te schaffen voor vijftig euro. Dat dus kan daar te plaatsen voor... gebeuren. Dat kan daar te plaatsen gebeuren. Dus je spaart tien euro uit. En uh, ik moet even vermelden dat de mensen die betaald hebben via de bank en het abonnement nog niet hebben, dat ligt voor ze klaar morgen, want daar had ik geen adres van. Dus oh. dat, uh, dat komt allemaal goed. Ja, ik heb zo'n kaartje en dan kan je aan de zijkant zijn er allemaal knippuntjes in. De ja, we kruisje. gaan een vinkje zetten hoor, met oh. een pen. We oh. hebben niet zo'n kniptang. kniptang. Nee, we hebben geen kniptang. Oh. We zetten gewoon een kruisje. Ja, ze moeten wel om half drie voor de deur staan. De eerste hebben nog een kussentje natuurlijk. Nou, laten we het even niet over de kussentjes <laughs> hebben. Wat, wat, wat gaan ze brengen, ja. dit orkest? Uh, het is orkest? wel makkelijk als je op het kussentje zit. Ja, ja, ja, nou, ja, anders het, neemt men het gewoon voortaan zelf mijn kussentje mee. Als ik ergens je naar de kerk ga, neem ik mijn eigen kussentje mee. Wat gaan uh, ze doen? Ze gaan horen? Uh, de graduale van Anton Bruckner spelen voor mooi. vier horens. En dat zijn vier jonge heren die een solo uh, of met elkaar een solo geven op de hoorn. En dan krijgen we een stuk van Wojciak. En we krijgen een stuk van Robert Schumann. Concert met piano. En dan wat uh, modernere componisten. Fons Merkies en Ene Bermant Herman. Ja, die, die is leuker. Dat moet ik toch even zeggen. Fons Merkies, die stukken, die heten als Dienstmeisjes op bed. Tango Maxima. Uh, flesjes uh, op de lat. <laughs> ja, flesjes op de lat. Zus, oh, zus en zo, -sweeten. zo -sweeten. En dat in de protestantse kerk. Ja, het, ja. Lijkt ja, het lijkt me enig. Het lijkt me geweldig. Ik lijk me hartstikke leuk. Dus wat dat betreft. Uh, nee, ik denk dat het wel weer een hele geslaagde middag zal worden morgen. Nou hartstikke ja. goed. En Peter, uh, nou bij jou dus een, een, uh, gaat het er allemaal uh, nee, Peter wat... Peter zit ook in de protestantse kerk. Ja, ik zit wel ja, in de goed. protestantse kerk, maar er is generale repetitie nu. Dus het bestuur had uh, tegen mij gezegd, uh, jij bent degene die niet goed op hebt gelet. Dus jij mag het voor de radio kenbaar maken dat het eigenlijk jouw fout is geweest. Maar dat we willen uh, toch dat je even de promotie doet voor het uh, concert morgenmiddag om twee uur. En daarnaast wil ik nog even vermelden dat het een eenmalige fout is geweest. We hebben nu al afspraken gemaakt voor het volgend jaar. Volgend jaar bestaat het nieuwjaarsconcert, zoals dat heet, van het uh, mannenkoor-vrouwenkoor. Uh, Z'n eerste lustrum viert dat, vijf jaar bestaan. Dat gaat plaatsvinden op 8 januari. En wij als Stichting Classic Concert geven ons nieuwjaarsconcert met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest, zoals er nu naar uitziet, op 15 of 22 16. januari. 16. 16. 16. 16. Goed, jongens kijk eens ja, ja. nou, 8 en 7 is 15. We, we, we hebben nog een jaar te gaan. Ja, maar 8 en 7, maar 7 is 15. Misschien 15 wordt de kalender jaar. nog aangepast. Maar, Je <laughs> weet het niet. Ja. Maar luisteraars, wilt u ja. naar het Nederlands populaire gezang? Dan gaat u naar de Agatha Kerk. 2 uur. Klopt. Half, half drie begint het concert. Ja, het zal stil zijn in Zandvoort, want ze zitten allemaal in de kerk, denk ik. Ja, ja. Nou, Eindelijk. geweldig. En, en, en, en <laughs> wat erover ja, maar, blijft uh, zitten uh, bij Jes. Ja, <laughs> uh, dus of in de Dat, dat is het Hollandse lied. Ja. Het echte Hollandse lied. Smartlap. Ja. En wilt u van hoogstaand klassiek genieten? Dan gaat Vooral hoogstaand? Ja, dan gaat u naar de protestante kerk. Ja. En een bewezen succes, als ik kijk naar vorig jaar dat de kerk vol zat met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Nou, dat zal het nu weer zijn. Ja. Half drie gaat de kerk open. Drie uur begint het concert. Ja. Is er nog een pauze halverwege? Ja, er is een pauze halverwege. Goed zo. Dus, uh, de koffie en de thee staat dan klaar. Om vijf uur zal het concert ongeveer, ongeveer afgelopen zijn. Ja. Ja. En dan hoort u hoogstaande klassieke muziek. En uh, echt om te Absoluut. genieten. Absoluut. Ja. Uh, het wordt heel bijzonder. Dat denk ik ook, ja. Ik, uh, ik heb uh, niet het gevoel dat ik een keuze moet maken. Ik weet waar ik naartoe ga morgenmiddag. Heel fijn. Ik dat doet me deugd. Ik, ik kom toch even bij je langs. Oké, okay, dat is prima. En luisteraars, u kunt ook daarvan genieten. Dus ga er naartoe. Want dit is heel bijzonder wat hier in Zandvoort toch weer georganiseerd wordt. Uh, het bruist in Zandvoort. Nou zeker. We komen dus een beetje naar het einde van het programma. En uh, ik zou alle luisteraars willen bedanken dat ze aan de radio gekluisterd hebben gezeten in binnen- en buitenland. Binnen? Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja uh, dit je dit kan over de hele wereld kan je ons meeluisteren ja. via www.zfmzandvoort. En waar je dan ook zit in de wereld, zet je, je pc aan en je kan ons horen. Um, dit programma werd mogelijk gemaakt door Yvonne Roosendaal, die er veel werk aan heeft gezet qua redactie. Um, daar zit... Pascal van de Week met de knoppen en de schuiven, dank. In de studio zat uh, Dan, Lefferts. Dan Lefferts aan de knoppen. Uh, Benno, het was weer een genoeg om met jou samen dit programma te mogen presenteren. Uh, ik wens jou veel geluk en wijsheid in de komende weken. Dankjewel Pieter. En jij ook bedankt natuurlijk voor je bijdrage aan dit programma. En wat ik nog even wil melden. Dat voor vandaag, ik denk dat het uitzonderlijk is. Dat de bibliotheek uitverkoop houdt. Want wanneer de bibliotheek is alleen maar om te lenen. Hè? Die leent alleen maar uit. Maar de bibliotheek die gaat verhuizen. En vanochtend om 10 uur zijn de deuren open, te, open gegaan. Tot vanmiddag uh, vier, uh, 14.00 uur, 2 uur. Om de overbodige spullen, zoals ze dat zelf noemen, zoals meubilair en andere zaken, die niet mee verhuizen naar het louis Davids carré, die worden verkocht. En dan moet u denken aan... Uh, uh, ...computers, uh, uh, stellingen uh, en wat er al niet meer zijn. Ik geloof niet dat de boeken eruit gaan, want dat zou een beetje zonde zijn. Ja? Denk ik ook. D nou ja. dus hebben we hebben we een lege zaak uiteindelijk. En, en, en kijk, als het uh, onverkoopbaar is, we hebben woensdag de kerstboomverbranding... <lacht> ...op het strand. <lacht> Zie je wel, CFM Zandvoort heeft overal een oplossing voor. Le Leuke fix Een <laughs> beetje illegaal computers verbanden <laughs> daar, tussen de kerstboven. Goed, dankjewel en tot de volgende week. Op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Raymond Seree met het NOS-journaal. Vandaag zijn de uitvaarten van Koemoe en Bobby Farrell. De oud feyenoord voetballer wordt herdacht met een dienst in het Maasgebouw van Stadion de Kuip. Net als de crematie is die alleen bedoeld voor genodigden. Belangstellenden kunnen de dienst wel op TV-schermen volgen.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 De voorspelde piek in het waterpeil is nu bereikt. Volgens deskundigen zal het peil deze ochtend niet of nauwelijks verder stijgen. Vanmiddag wordt het peil van de Maas opnieuw gemeten. Grote problemen zoals bij de overstromingen in 1993 en 1995 worden niet verwacht. In de Australische provincie Queensland valt opnieuw veel regen. In een paar uur tijd is zeker 300 mm regen gevallen. De meteorologen verwachten dat het morgen nog harder gaat regenen. In het gebied staan al honderden woningen onder water.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 In de Zuid-Iraakse stad Najaf heeft geestelijk leider Moqtada al-Sadr zijn aanhangers opgeroepen om de nieuwe regering van Irak een kans te geven. Hij zei ook dat het verzet tegen de Amerikaanse aanwezigheid in zijn land niet moest worden opgegeven, maar daarbij hoeft niet per se geweld te worden gebruikt. De Shiïtische geestelijke sprak zich voor het eerst uit in het openbaar sinds zijn terugkeer naar Irak afgelopen woensdag. En dan het weer, regenbuien, veel wind. Met 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.